Assalamualaikum warahmatullahi een wa Higher the seven.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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ الى يوم الدين يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وقرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدعة دلالة أما بعد أيها المسلمون أرسيكم ونفسي أولا العاصي والمخطئ بتقوى الله عز وجل كأختي برودرس و سيسترس من الإسلام فاندايخ وليك يلي كنس لا تماكن من الله سبحانه وتعالى فاندايخ وليك تبعو فر الله سبحانه وتعالى over zijn eigenschappen, over zijn sivaat en wat de gevolgen zijn wanneer wij hebben kennis gemaakt met Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer ik kennis heb gemaakt met een broeder van mij, Ahmed of Mustafa, kunnen er twee dingen gebeuren. Of ik vind mijn broeder leuk, ik vind hem lief en ik vind hem aardig en dan wil ik hem vaker bezoeken. En wanneer ik met andere mensen praat, praat ik heel goed over deze broeder. Of, ik vind die broeder niet leuk, niet aardig, even goede vrienden, maar daar aan toe. Wanneer wij straks kennis hebben gemaakt met Allah subhanahu wa ta'ala, kunnen er twee dingen gebeuren. Of wij gaan meer verlengen naar Allah subhanahu wa ta'ala, we gaan hem meer willen aanbidden, we gaan hem meer ibadah willen doen, of, we gaan hem verlaten. Natuurlijk. Het doel van het kennismaken met Allah subhanahu wa ta'ala. Is op de eerste plaats. Dat onze iman. Zullen toenemen. De Koran. Graag en zusters. Zit vol met beschrijvingen over Allah subhanahu wa ta'ala. De hele Koran van kaft tot kaft. Vertelt over Allah subhanahu wa ta'ala. Heeft Allah subhanahu wa ta'ala niet gezegd dat wanneer je he hoort over Allah, dat jouw imaan toeneemt? Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Quran, إِنَّرْنَا الم المُؤمِنُونَ الَّذِينَ idza ذُكِرُوا Allah, wajilat وَجِلَتْ wa idza تُليَتْ عَلَيْهِمْ أَيَاتُهُ, زَادَتْهُمْ imanen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, voorwaar de mu'min, de gelovigen zijn wanneer zij horen Allah, Iedereen doet Allah, ze moeten allemaal Allah. wajilat je dat hun harten gaan zideren. Wat is dat En wanneer de ayat van Allah worden voorgedragen, zadat hun imanen, hun iman, hun geloof, hun liefde voor Allah, Subhanahu wa taala wathana, zal toenemen, zusters. Broers en zusters, er zijn verschillende manieren hoe wij onze imaan kunnen opvijzelen. Er zijn verschillende manieren dat wij onze imaan, ons geloof meer kunnen maken tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. We hebben net ramadan gemaakt, meegemaakt. Hopelijk dat onze imaan tijdens de maand ramadan is toegenomen. Als we de Koran reciteren en op de aya van Allah subhanahu wa ta'ala nadenken... ...moet onze imaan ook zijn toegenomen. Maar iets wat toeneemt... ...kan ook afnemen, of niet? Er zijn factoren... ...waardoor jouw imaan kan toenemen... ...en er zijn factoren... ...waardoor jouw imaan kan afnemen... ...gaat de zo sterk in deze naam. Toenamen van jouw imaan... ...tijdens de maand ramadan... ...vasten, zakat, salat, taraweeh... ...sujud, rukul voor Allah... wa ta'ala. Allerlei goede daden... Allerlei, gehoorzamingen tegenover Allah, dat maakt dat jouw imaan toeneemt. En wat maakt dat jouw imaan afneemt? Maqsia. Zondige handelingen. Het verlaten van je, van je salaat. Het verlaten van jouw contact met Allah subhanahu wa ta'ala. Het plegen van zonde, dat zijn weer dingen die de imaan doet afnemen. Wanneer je erbij bent in jouw ijbaga, weet men dat jouw imaan afneemt. Wanneer je versen in de Koran reciteert en het doet jou niks, weet dan dat jouw imaan aan het afnemen is. Wanneer je geen verantwoordelijkheid wil nemen voor de islam, weet dan dat jouw imaan aan het afnemen is. Wanneer je zonde begaat en je hebt geen spijt voor wat je gedaan hebt, Weet dan dat jouw Iman aan het afnemen is. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zei: Al-Iman bid'atul wasabarina shu'bah. Iman bestaat uit 70 en nog meer onderdelen. A'laha. Hoogste vorm van Iman, ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Getuigen dat er niets en niemand is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Muhammad zijn profeet en zijn dienaar is, is de hoogste vorm van iman. En hij zegt, wa imatul ada tariq. Iets slechts verwijderen van de weg, waardoor je medemens daardoor over kan struikelen, of je medemens daardoor schade kan berokkenen, iets dat uit de weg weghalen, is ook een teken van iman. Dus iman is. Theorie en praktijk, krachtenbroers en zusters in de islam. Natuurlijk, om terug te komen, wij gaan vandaag kennis maken met Allah subhanahu wa ta'ala. En dat zal ik aan de hand van een soera uitleggen, die ook aan de profeet sallallahu alaihi wa sallam werd gevraagd. Het is een soera, het is een hoofdstuk in de Koran die wij allemaal kennen. En het is Kunhuallahu Ahed. Allahu Sanat. Lamjalid Walam Yuled Walam Yaqullahu kufuan ahad. In deze sura vertelt Allah sbuhana wa over zichzelf. In deze surah vertelt Allah sbanawatal over zijn zaad, over zijn wezen. En hij doet dat op een heel geniale en vermakte manier. In deze surah, sorat al ik heeft een sneeuwtel positie in de islam. de broers en zusters in de islam. En over het sababu muzoel. Over de aanleiding tot openbaring van deze soerah. Zijn er verschillende riwayas. Een van de redenen is. Dat er een groep kuffar. Of een groep van de moshrikoon. Van de polytheïsten, Van de stam van Quraysh Naar Mohammed sallallahu alaihi wa sallam zijn gekomen. Waaronder Amar ibn Tufail en Zayd ibn Qais. Die gingen naar de Profeet sallallahu alaihi wa en die vragen, O oh Mohammed, jij vertelt steeds over die rap van jou. Wie is jouw rap? Wie is jouw ila? Jij vertelt steeds over degene, Allah, wie is Allah, die volgens jou, wij alleen maar moeten aanbidden. Hoe ziet hij eruit? Wat is dat voor een ila? Is jouw rap, is jouw heer groot, is hij klein? Is hij van goud? Is hij van zilver? Kan je meenemen als je op reis gaat? Want in de jahilië, in de voor-Islamitische tijdperk, was er rondom de Kaaba meer dan 360 goden. Je had ze van goud, je had ze van zilver, je had ze van hout, ja had ze van brons. Elke stam in Arabië had een god rondom de Kaaba vertegenwoordigd. En daarom kwam deze man van Quraysh en die wilde weten of Mohammed wie is jouw rab? wat is dat voor een god? is hij zwaar? wij hebben goden die van goud zijn gemaakt en als het werkelijk een goede god is dan moet hij tenminste van goud of onderdelen van goud zijn gemaakt rasool sallallahu alaihi wa sallam heeft zijn rab nog nooit gezien hij bleef stil hij zegt toen ik wacht op bericht, ik wacht op antwoord van hem waarover jullie vragen. Hij zou vertellen wie hij is. Vervolgens heeft Allah subhanahu wa ta'ala deze soera geopenbaard. Deze hoofdstuk geopenbaard waarin hij zegt. "Qul, Qul ya habibi, Qul ya muhammad. Hoe Allahu ahad zeg, hij is Allah, hij is één. Allah is één. Allah is niet al die 360 goden die jullie daar hebben rondom de Kaaba. De eerste bericht van Allah, de eerste mededeling van Allah is een directe aanval op shirk. Is een directe mededeling dat Allah Subhanahu Wa Taala alleen één is. Hij is enig. Hij is uniek. Hij lijkt niet op al die andere goden die jullie daar rondom de Kaaba hebben. Allahu ahad. Dat doet me denken aan het geval van Bilal. Anhu, toen hij nog in Mekka was. En hij werd gepakt door de politieisten. Midden in de zon een hele zware steen. Een hete steen. Om zijn geloof te verlogenen. Moest hij geloven in de andere goden van de politieisten. Maar hij bleef zeggen. Ahad. Ahad. Ahad. En de eerste mededeling is heel erg belangrijk, En dat wordt ook wel genoemd, de kenimat-tawheed. Allah is één. En wat is de tweede mededeling van Allah subhanahu wa ta'ala? samad. Allah is eeuwig. Maar samad betekent niet alleen eeuwig, samad betekent dat Hij in zichzelf voldoende is. Hij heeft geen andere bronnen nodig om te kunnen bestaan. Allahu shanat betekent, hij heeft jouw ibadah niet nodig. Al zou de hele wereld, alle mannen en alle vrouwen van de eerste mens tot de laatste mens, de djinn, allemaal zouden ze de vroomste mensen zijn, de grootste mutakon zijn, de grootste shujoor zijn, de beste mensen die er op aarde rondlopen, dan nog zou dat niet eens één grammetje in de koninkrijk, in de moer, van Allah subhanahu wa ta'ala kunnen toevoegen. Dat betekent Allah. Allah is totaal onafhankelijk. En als zou iedereen de eerste mens van de laatste mens. mannen, vrouwen, kinderen, djinn. Allemaal de grootste misdadiger zijn. De grootste ongelovigen zijn. De grootste polytheïsten zijn. Dan nog zal dat niet eens één grammetje. In het koninkrijk van Allah subhanahu wa ta'ala kunnen afnemen. Dat is Allah. In tegenstelling tot de goden die zij toen aanbaarden in Mekka. Want Allah, hoe het betekent, hij is eeuwig. Hij heeft altijd al bestaan. Maar die goden in Mekka, eerst weer, waren die goden er niet. Daarna komen mensen bij elkaar om goud bij elkaar te verzamelen. Ze verzamelen hun goud, smelten het tot een goud en daarna is er god. En in tijden van economische crisis gaan ze de goud weer smelten en weer verkopen. Hun eigen god gaan ze verkopen, maar Allah is niet zo. Allahu Samad. Allah is eeuwig. Wat betekent Samad? En zusters. Als Samad betekent, hij bestaat uit zichzelf. Hij is totaal onafhankelijk. En daarom is het zo, dat wanneer wij de naam Allah horen. Wajilat kulubhum. Als ons ontzag voor Allah subhanahu wa ta'ala, neemt toe. En dat geeft ons ook een goed gevoel. Want het is ook zo in de psychologie. Als jij je associeert met mensen... Die sterker zijn dan jij, voel jij je ook sterk. Kijk maar naar die kleine kinderen, wanneer ze lopen met hun vaders en hun ooms en hun broers. Drie jaar, vier jaar, voelen ze zich ook sterk. En wij associëren ons met Allah subhanahu wa ta'ala. Allahus samad. Allahus samad betekent, er is geen enkele bron buiten Allah, die Allah nodig heeft om te kunnen bestaan. Allah subhanahu wa ta'ala... ...onderscheidt zich van elk ander schepsel... ...dat hij zelf niet geschapen is... ...maar dat Allah is de schepper. Allahus samad betekent... ...dat hij nooit zal vergaan. Kullu man faan... ...wa yabqa ikram. wa ta'ala zegt... ...alles wat in deze wereld bestaat... ...zal ooit eens vergaan. Hoe sterk die materie ook is... Hoe hard en hoe duurzaam die materie ook is. Ooit zal dat ooit vergaan tot stof. En alleen maar één ding die zal overblijven. En dat is. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is de eerste voor hem was er niks. En Allah is de laatste en na hem is er niks. Ouders. De tweede mededeling van Allah subhanahu wa ta'ala hoe hij zichzelf voorstelt. De eerste mededeling, Qul Huwallahu Ahad, hij is één. De tweede mededeling, Allahus Samad, hij is eeuwig hij is alleenstaand... ...hij is totaal onafhankelijk. De derde mededeling Qul Huwallahu Ahad, Allah Samad, lam yalid wa lam yulad. De derde mededeling is hij heeft geen kinderen. Hij baart niet, nog is hij gebaard Kijken wij terug In de tijd van de jahiliën Rondom de Kaaba Had je vrouwen goden en mannen goden En wanneer deze twee goden elkaar ontmoeten Willen ze kinderen hebben En die kinderen die dan uit de goden komen Zijn goddelijke kinderen Maar Allah zegt dan ook tegen Mohammed Zeg oh Mohammed tegen hen Allah heeft geen erfgenaam nodig Allah is niet het kind van een ander god En Allah zelf heeft geen zoon of geen dochter en daarom is dit ook een heel belangrijke punt in onze leerstelling. In ons, hoe wij denken over Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Hij heeft geen kinderen. Hij is geen vader van, een, van, geen, van geen enkel ander kind. En hij zelf is niet een erfgenaam van een of ander God. en zusters. Even iets aan de, aan de kant. Omar, radiyallahu anahu, die was een keer met enkele van zijn sahabas. Nadat hij moslim was geworden, En hij dacht terug aan de tijd van e ja de Jahiliya. En hij begon te lachen in zichzelf. En de sahabas die vroegen aan hem. Ja, Omar, waarom lach je? Laat maar zo'n kondig te En tijd stond hij Omar, radiyallahu anahu. Hij zei. Ik denk nu terug aan mijn tijd tijdens de Jahiliya, Tijdens de voor-islamitische periode. Hij zegt. rondom de kaaba hadden wij ook een god. En die God was gemaakt van dadels. Je hebt droge dadels, wanneer je droge dadels neemt, kan je ook een beeld van maken. En hij zegt, wanneer wij honger hebben, aaten wij een stukje van die dadels van onze God op. Allah subhanahu wa taala is niet zo. hij is eeuwig. Hij is totaal onafhankelijk. Broers en zusters, een gevolg wanneer wij kennis maken met Allah subhanahu wa taala, is dat we ons klein voelen. Een gevolg wanneer wij een kennis maken met Allah subhanahu wa ta'ala is, dat als jij hoogmoed hebt, dat je hoogmoed in Kibria smelt als zout in water. Want Allah subhanahu wa ta'ala, wanneer hij zichzelf aan ons voorstelt, moet dat een gevolg hebben in ons gedrag. Allah subhanahu wa ta'ala zegt bijvoorbeeld, وَلِلَّهِ الْأَسْمَا husna. Fadrohoo biha. Aan Allah behoort de meest sublime namen. De mooiste eigenschappen behoren toe aan Allah subhanahu wa ta'ala. En wat moeten wij met die eigenschappen van Allah doen? Fadrohoo biha. Roep Allah mee. Met al die mooie namen die hij heeft. In een andere hadith zegt Rasul sallallahu alayhi wa sallam: In Lillahi tis atan is Allah subhanahu wa ta'ala heeft 99 namen. 100 behalve 1. Man a'saha dakhola jannah Degene die deze namen kent en telt, zal de Jannah binnentreden, het paradijs binnentreden. En in een andere riwaya, Man hafibaha dakhola jannah Degene die deze namen kent, zal de Jannah insha'Allah binnentreden. Zie daar gaat het om zijn zusters. Wanneer Allah zichzelf aan ons voorstelt, moet dat in ons. Onze imam doen toenemen. Laten we een voorbeeld nemen. Ik ga soms bij onkele broeders thuis. En ik zie daar aan de muur als decoratie. De 99 namen van Allah. Helaas is het alleen maar als decoratie. Ooit eens gehad van papa die van de hats kwam. Of tijdens een koopje gekocht bij de zwarte markt. Maar laat de namen van Allah subhanahu wat dan niet alleen als decoratie in je huis hangen. Leer die namen van Allah en bij elke naam van Allah moet je een bepaalde houding aannemen, gaat de in de Islam. Allah subhanahu wa ta'ala, al-Rahman, al-Rahim, Al-Maik, wat moet je doen met die naam? Oh Allah, je bent Rahman, je bent genade heb genade met mij. Allah subhanahu wa ta'ala, al ghafur degene die vergeet. Met andere woorden, als je zonde begaat, Gebruik de naam van Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, u bent gafoor. Ik heb zonden begaan. Vergeef mij van de zonden die ik heb begaan. De andere mededeling en de laatste mededeling... ...die Allah subhanahu wa ta'ala gaf... ...aan Mohammed... ...om aan de mensen van Koran, te vertellen... ...de eerste mededeling was... ...Kul Allahu ahad. Allah is één. Allahu sanat. Allah is eeuwig en alleenstaand... ...en hij is onafhankelijk. Niet en niemand... Hij is totaal, hij heeft niemand nodig. Hij heeft geen kinderen, nog is hij een kind van iemand anders. En de laatste mededeling is. En niets. En niemand is Allah subhanahu wa ta'ala gelijk in welke opzicht dan ook. Niets lijkt op Allah subhanahu wa ta'ala. L'Aïsaka Mithli Hishay, wa Al-Basir. Niets en niemand is in welk opzicht gelijk aan Allah ta'ala? En Hij is de alhorende en Hij is de alziende. Waarom zegt Allah ta'ala dit tegen de mensen van de Quraysh? Niets en niemand is gelijk aan Allah. Want rondom de Kaaba had je ook goden die op elkaar leken. Twee, een, twee en dezelfde goden die op elkaar leken. En Allah is uniek. Ahad betekent ook dat Hij uniek is. En dat is dan hoe wij Allah subhanahu wa moeten voorstellen. Alles wat jij van Allah voorstelt, Allah is mooier dan dat. Alles wat je van Allah subhanahu wa voorstelt, het mooiste wat je ooit eens hebt gezien in je leven, en zusters, is niks vergeleken met Allah subhanahu wa ta'ala. Broers en zusters, ouders, heeft Allah subhanahu wa ta'ala zich aan ons voorgesteld ik heb jullie voorgesteld aan Allah subhanahu wa ta'ala en dat moet een gevolg hebben. En dat is dat onze imaar moet toenemen en dat we daardoor ook betere mensen zullen worden. Want waarom? We moeten tenminste proberen een schaamdoel te zijn. Van de sifa... van de eigenschappen van Allah. Allah is alwetend. We moeten proberen kennis te zoeken. Allah is wakoer. We moeten ook proberen vergevend gezet te zijn tegenover de medemensen. Allah is ar-rahman. We moeten ook rahma hebben voor onze medemensen. Barmhartigheid tegenover onze medemensen. Wat Rasul sallallahu alayhi wa zegt, is gestuurd. Woma ja. ma salnaak illa rahmatan bil alamin. En ik heb jou slechts gestuurd, O al Mohammed... als rahma, als barmhartigheid. Voor de Alameen, Voor de wereld. Barakallahu li wa lakum fi al-Quranin azim. Wa nafa'ani wa min al ayat wa dhikr hakim. Akuulu qawli hadha wa astaghfiruhu. Inna hu huwa al-ghafuru Alhamdulillahi Rabbil alameen Wal aqibatun lil Wa sallallahu ala nabiyyina al amin Wa ala alihi ajma'in. Broers en zusters. We hebben net kennis gemaakt met Allah subhanahu wa ta'ala. En als we kijken de surah, de hoofdstuk die ik heb aangehaald. Is een sleutel hoofdstuk in de Koran. En als je ook goed kijkt naar de profeet sallallahu alaihi wa sallam Waarin hij zegt: De ayas die vertellen over Allah subhanahu wa ta'ala, de hoofdstukken die vertellen over Allah subhanahu wa ta'ala, zijn over het algemeen de betere hoofdstukken, de mooie hoofdstukken. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala, A'damul ayah fil Qur'an. Wat is deze ayah? De geweldigste ayah, de geweldigste vers in de Qur'an, is ayat al-Kursi. En ayat al-Kursi, die gaat niet over halal en haram. Die gaat niet over salaat en zakat. Die gaat niet over vaste en dergelijke. Ayatul Kursi gaat enkel en alleen over Allah subhanahu wa ta'ala. Daar stelt Allah subhanahu wa ta'ala zich ook aan ons voor. Allah zegt la ilaha illahu wa al al-qayyum. Allah, hij begint met zijn mooiste naam. Hij begint met Allah. La ilaha illahu al-hay al-qayyum Er is niets en niemand die het recht heeft om aanbidden te worden, behalve hij. Hij is op zichzelf voldoende. In zichzelf voldoende. Al-hay al-qayyum, de levende. Hij heeft geen enkele bron van buiten nodig om te kunnen bestaan. al ayah Wat ik hiermee wil zeggen is: op over Surat al-Ighlaas, zegt Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dat Surat al-Ighlaas. Is gelijk aan een derde deel van de Koran Allahu akbar En waar gaat surah al iklaas over? Niet over halal en haram Niet over geschiedenis Niet over sharia Niet over wetgeving Maar over Allahu subhanahu wa ta'ala Broers en zusters, Uiteindelijk Wanneer we hebben kennis gemaakt met Allahu subhanahu wa ta'ala Moet onze liefde voor Allahu subhanahu wa ta'ala toenemen Onze mahabbah. Moet onze vrees, onze takwa voor Allah subhanahu wa ta'ala toenemen. Moet onze hoop in Allah subhanahu wa ta'ala toenemen. En moet onze vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala toenemen. Met als gevolg dat we intenser onze ibaren tegenover Allah subhanahu wa ta'ala kunnen doen. Voorzitter, zusters. We moeten ook een bepaalde houding aannemen telkens wanneer wij elke naam van Allah subhanahu wa ta'ala zien. Wij kunnen Allah subhanahu wa ta'ala niet genoeg lof prijzen. Elke naam van Allah subhanahu wa ta'ala vereist een bepaalde houding. Wanneer wij, of wanneer jij straks de Koran reciteert, en je ziet dat Allah subhanahu wa ta'ala is al-Ghaliq, de schepper, Allah is de Heer, al-Rab, Allah is machtig, al Azim, al-Aziz, wat is het gevolg wanneer je die naam van Allah subhanahu wa ta'ala leest? Wat is het gevolg? Het gevolg is dat je nederig wordt. Dat je je hoofd buigt en dat je elke vorm van hoog moet. Want er is Allah. Allah is hoger dan jij. Je loopt niet alsof je hoger bent dan de berg. Het gevolg is dat je nederig wordt en niet hoogmoedig wordt. Een andere keer lees je in de Koran dat Allah Subhanahu wa is formaat. Allah Subhanahu wa is de schoonste, is de mooiste. Wat is het gevolg wanneer je dat leest van Allah subhanahu wa Het gevolg is dat je dan meer liefde voor Allah subhanahu wa krijgt. Een andere keer lees je dat Allah subhanahu wa is ar-Rahman ar-Rahim. Hij is genadevol. Hij is de meest tolerante. Hij is al ghafur Hij is vergevingsgezind. Hij is Qabili Tjoba. Hij is degene die de berouw aanvaardt van zijn dienaren. Wat is het gevolg? En je leest al-Latif. Hij is zachtaardig. Het gevolg is dat wanneer je hebt gezondigd dat je nog steeds hoop hebt in Allah subhanahu wa ta'ala en dat je daardoor kracht krijgt om Allah subhanahu te halen, beter te dienen en dat je alle vormen van zonde verlaat een andere keer lees je dat Allah subhanahu wa ta'ala altijd rechtvaardig het alraqeed niks ontgaat hem, geen enkele muur is te dik geen enkele afstand is te ver voor hem het shadidu la'iqa hij is ook streng in het straffen wat is het gevolg daarvan? Wanneer je dat leest over Allah? Het gevolg daarvan is broers en zusters. Dat iemand die wil zondigen. Iemand die het slecht wil doen. Weet dat als niemand jou ziet. Dat het is Allah subhanahu wa ta'ala die jou ziet. Als niemand. Als jij in deze wereld onrecht kan doen. En ermee kan weggaan. Dat Allah subhanahu wa ta'ala is rechtvaardig. En dat op de dag des oordeels. Hij jou zal berechten. Zie daar gasten broers en zusters. Onze kennismaking met Allah subhanahu wa ta'ala O Allah, mogen wij dat wij kennis met u hebben gemaakt Dat onze iman in u is toegenomen, O Allah O Allah, laten wij meer van u houden en u meer beter kunnen begrijpen, O Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim Wa naf'ani wa iyaakum min al aayati wa dhikr hakeem Akuulu qawmi hadha wa saktiruhu inna al ghafur rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun Majid اللهم افل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بدنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اصلح لنا ديننا التي وعسمة امرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا واجعل الحياة زيادا لنا من كل خير O God, maak onze maat rauw en laat ons niet beschadigd worden. We hebben onze eigen fouten de in Allah... Maar ja,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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 أرسيكم ونفسي أولا العاصي والمخطئ بالتقوى الله عز وجل فأخذ برودرس و سيسترس الإسلام فاندايخ وليك يلي كنسلا تماكن الله سبحانه وتعالى فاندايخ وليك تبعو فر الله سبحانه وتعالى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 Heeft Allah Subhanahu wa Ta'ala niet gezegd dat wanneer je hoort over Allah, dat jouw iman toeneemt? Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt in Quran, m de Koran, innermel muqminum, nermel nezi innermel zukirola. Wajilat kulubhum. Wajilat tuwiyat al-ehiim al-e-tuhu. Imanen. Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt, voorwaar de mumin De gelovigen zijn wanneer zij horen Allah. Ida zoekt Allah, so Allah Wajilat kulubhuhum, hun harten gaan zideren. En wanneer de van Allah worden voorgedragen, Zadat hum imana. hun imanen, hun iman, hun geloof, hun liefde voor Allah, subhanahu wa ta'ala, zal toenemen. zusters.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 Weet dan dat jouw Iman aan het afnemen is. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zei: Al-Iman bid'atul wasab'aina shuba. Iman bestaat uit 70 en nog meer onderdelen. A'laha. Hoogste voering van Iman, shahadat ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah getuigen dat er niets en niemand is die het recht heeft om aanbeide te worden behalve Allah en dat Mohammed zijn profeet en zijn dienaar is is de hoogste vorm van iman en hij zegt wa tariq. iets slechts verwijderen van de weg waardoor je medemens daardoor over kan struikelen of je medemens daardoor schade kan berokkenen iets dat uit de weg weghalen is ook een teken van iman dus iman is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 En het is, kun Allahu Ahed. Allahu samat. Lem yelid wa lem yulid yakullahu In deze surah vertelt Allah subhanahu wa ta'ala over zichzelf. In deze surah vertelt Allah subhanahu wa ta'ala over zijn zaad. Over zijn wezen. En hij doet dat op een heel geniale en een vermaakte manier. En deze surah, surah al ik last.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 De tweede mededeling van Allah subhanahu wa ta'ala, hoe Hij zichzelf voorstelt. De eerste mededeling, Hoe huwallahu ahad, Hij is één. De tweede mededeling, Allahu samad, Hij is eeuwig, Hij is alleenstaand, Hij is totaal onafhankelijk. De derde mededeling, Hoe huwallahu ahad, Allahu samad, Lan yalid, Walem yulad. De derde mededeling is, Hij heeft geen kinderen.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 Zegt Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Inmanillahi tis'atan wat tis'una isman. Allah subhanahu wa ta'ala heeft namen. Honderd behalve 1, Man aqsa ha daqala janna. Degene die deze namen kent en telt. Zal de janna binnentreden. de het paradijs binnentreden. En in een andere riwaaie. Man hafidaha.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 Maar laat de naam van Allah subhanahu wa niet alleen als decoratie in je huis hangen. Leer de naam van Allah en bij elke naam van Allah moet je een bepaalde houding aannemen. in de Islam. Allah subhanahu wa taala is al-Rahman, al-Rahim, al-Malik. Wat moet je doen met die naam? Oh Allah je bent rahman je bent genadevol, heb genade met mij. Allah subhanahu wa taala is al-Ghafur. Begeef u die vergeef. Met andere woorden, als je zonde begaat. Gebruik die naam van Allah subhanahu wa ta'ala. O oh Allah ibn bent Ik heb zonde begaan. Vergeef mij van de zonde die ik heb begaan. De andere mededeling en de laatste mededeling. Die Allah subhanahu wa ta'ala gaf. Aan Mohammed. Om aan de mensen van Quraysh te vertellen. De eerste mededeling was. Qul huwa Allahu ahad. Allah is één. Allahu sanat. Allah is eeuwig en alleenstaand en hij is onafhankelijk, niets en niemand. Hij is totaal, hij heeft niemand nodig. Lam yalid wa yuled. Hij heeft geen kinderen, nog is hij een kind van iemand anders. En de laatste mededeling is wa-lam yakun lahu kufuwan ahad. En niets en niemand. Is Allah subhanahu wa gelijk in welke opzicht dan ook? Niets lijkt op Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa sa shay, wa huwa sami' al basir. Niets en niemand is in welk opzicht gelijk aan Allah subhanahu wa En hij is de alhorende en hij is de alziende. Waarom zegt Allah subhanahu wa dit tegen de mensen van de Quraysh? Niets en niemand is gelijk aan Allah. Want rondom de Kaaba had je ook goden die op elkaar leken.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 van de sifa... van de eigenschappen van Allah. Allah is alwetend. We moeten proberen kennis te zoeken. Allah is wako. We moeten ook proberen vergevensgezet te zijn tegenover de medemensen. Allah is ar-rahman. We moeten ook rahma hebben voor onze medemensen. Barmhartigheid hebben tegenover onze medemensen. Wat Rasul sallallahu alayhi wa sallam is gestuurd. Woma ja. ar illa rahmatan En ik heb jou slechts gestuurd, O oh Mohammed... als rahma, als barmhartigheid. Voor de Alameen, Voor de wereld. Barakallahu li wa lakum fi al in azeem. Wa nafa'ani wa iyaakum lima min al ayati wa dhikr hakim. Akulu qawli hadha wa astaghfiruhu. Innahu huwa al-ghafuru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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim Innaka اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بدون من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا واجعل الحياة زياد لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تقتلنا وترحمنا لنا لنا من القاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناة النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى أجمعين والحمد لله رب العالمين